City Dijkers met het NOS-journaal. Het is nog steeds niet duidelijk of Oekraïne westerse lange afstandsraketten mag gebruiken voor aanvallen op Russisch grondgebied. President Zelensky zegt dat het nodig is om Rusland te kunnen verslaan. En veel Westerse landen zijn het daarmee eens. Maar de VS moet daar wel eerst toestemming voor geven. Gisteravond hebben de Britse premier Starmer en president Biden uren erover overlegd. Maar nog zonder resultaat. In Groningen is afgelopen nacht iemand neergestoken. Het gebeurde in het uitgaansgebied in de stad. In Zwolle werd vannacht ook iemand neergeschoten. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Zowel in Groningen als in Zwolle is een verdachte opgepakt. De A12 in Den Haag wordt vandaag niet preventief afgesloten door Rijkswaterstaat. Gisteren werd eerst gecommuniceerd dat dat wel ging gebeuren... vanwege de geplande blokkade van Extinction Rebellion... Maar dat was miscommunicatie, zegt Rijkswaterstaat. Bij de blokkade is geen politie aanwezig... want die staakt om aandacht te vragen voor het vroegpensioen. In Tsjechië, Slowakije, Polen en Oostenrijk valt dit weekend zoveel regen... dat ze in die landen rekening houden met aardverschuivingen en overstromingen. In Praag worden zandzakken gevuld... omdat er een derde van de jaarlijkse hoeveelheid regen wordt verwacht. In het oosten van Duitsland, in Dresden... liggen nog altijd brokstukken in het water van de brug die daar woensdag instorten... Die moeten zo snel mogelijk de rivier uit vanwege het hoge water. Door het hele land zijn dit weekend monumenten vrij te bezoeken vanwege Open Monumentendag. 5000 monumenten die normaal niet altijd toegankelijk zijn voor publiek openen vandaag en morgen gratis hun deuren. Het gaat dan bijvoorbeeld om landhuizen, kastelen, forten en molens. Thema is dit jaar routes, netwerken en verbindingen. Het weer, de dag start fris, lokaal ook met wat mist aan de grond.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 Aan de slag. Ja, precies. Gewoon aan de slag. Aan het werk. Ja, het is bekend. Het is toch weer uitgelekt. Dat hadden we natuurlijk helemaal niet verwacht. De plannen. Maar, uh, nou, vertel dan maar. Na weken van onderhandelingen met weer wat verhitte momenten... presenteerde premier Schoof vandaag dan het regeerprogramma van zijn kabinet. Mensen ervaren een asielcrisis. Precies. Is het dan ook meteen een asielcrisis? Of niet? Nou, dat, nou, ja, weet ik niet. Wat me echt schokt is het feit dat er een crisis in het leven wordt geroepen. En op basis daarvan het parlement wordt omzeild en een deel van de wet buitenwerking wordt gesteld. Dat, ja, dat is een bevoegdheid die staat weliswaar in de wet, maar die is alleen bedoeld voor een acute noodsituatie, een crisissituatie, als zoals een oorlog of een pandemie. Gewoon lekker een geitenpaadje noem je dat. Gewoon zo proberen eronder uit te komen. Het is de crisis, we trekken onze handen vanaf, we weten het helemaal niet, allemaal opruimen die zooi. Maar goed, het gaat niet gebeuren. Ze hadden natuurlijk nog veel meer andere plannen. Straks er veel meer over. Maar dit was even het hoogtepuntje. En daar was natuurlijk PVV heel erg blij mee. Ah, ja. Ja. ja, ze gaan eindelijk het aanpakken. Schoonveger Nederland. Nou goed, zo hard gaan ze het vast niet aanpakken. Maar dat was wel iets te, te horen. Schoof, ik moet nog steeds aan hem wennen. Wat heb jij? Ja, ik moest het ook wel. Ja, he? ik, ik zag laatst ook iemand anders op tv. Ik denk, god, dat is net schoof. Die lijkt er zo op. Maar ik kan er nu weer even niet opkomen. Ik had het op moeten schrijven. Het is hij zo, zo twijfelachtig een beetje en probeert het zakelijk. En ja, ja, dat joviale van uh, Rutte, dat vonden we toch wel lekker dan blijkbaar. Ja, misschien komt het nu nog los. Maar ja. we hebben nu wel weer een, een uh, first lady. Ja. Dat is ook een beetje... Ja. Ik denk van, oh, dat vind ik ook wel leuk. Jan Derks was zwaar onder indruk van ja. dat, zag ik gisteren. Echt, ja. is ook wel een mooie dame, moet ik zeggen. Ja, voor dus mij heeft hij een jonkje aan de haak geslagen, of niet? Ik heb geen idee, ik heb geen idee hoe oud is. We gaan het af tot op de bodem uitpakken ja, en het zijn al twee hardlopers. Ik hoop niet dat ze weglopen voor het probleem. Hoewel, dat heeft hij natuurlijk nu al bewezen dat hij dat niet doet. Nee. Zeker. Maar er... ze zijn er ook alweer zeker van dat dit kabinet gaat vallen. En dan is de vraag wanneer. En dan denk ik van... Ik vind het wel een, uh, een verkeerd uitgangspunt. Ik ben altijd zo benieuwd. Diegene van de PVV. Ik ben de uit, met, met die bril. En ook dat haar soms omhoog getist. Als ze straks over tien jaar naar die opnames zitten kijken. Dan ik, wat zag ik eruit met die bril ook? Uh, het is uh, tegenwoordig ook heel apart hoe mensen eruit kunnen zien. Met kleding. Dat ik denk van... Het zou wel zijn dat ik heel erg oud word of zoiets. Maar het is een bijzondere gezelschap welke. En vooral ook de vrouw van de P van de A. Ik ben de naam even kwijt. Die kan zo volg praten. Mevrouw Faber? Nee, niet Faber. Ah, uh, die... Agema? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat is die van de bril. Ik ben even, uh, hoe zei het. Maar goed, ze is ja. spannend, zo volg praten. Dat ik van, jeetje, kom even tot de point. Ja, we, moet we moeten echt... nog een workshop hebben over het ministerie. Ja. Dat we de namen een beetje ja, kunnen even inslijpen. Even, precies, wat, jou, wat is jouw afgelopen week zo bijgebleven? Nou, dat uh, Circus Sandwoord uh, uh, heeft uh, twijfelachtige eer om het lelijkste gebouw van Nederland te zijn. <laughs> dus dat is, uh, dat is toch wel bijzonder. Het is toch een hele mooie vlag? Ja. ja. Het is een hele mooie vlag. in Vlag een vorm. op de modderschuit. Ja. Ja. Dus die heeft het gewonnen? Ja. Maar ook, ik heb dat nooit begrepen. Je moet misschien even beschrijven hoe het eruit ziet. Het is een, eigenlijk een heel grote vlag. Ja. Maar daar is, hebben ze zo'n gebouw ingemaakt, zeg maar. Met echt aan de zijkant een soort stok. Met zo'n een, een, een oranje bolletje. Eh, waar de dus vlag natuurlijk aan hangt. Het is een heel apart gebouw. Ik snap ook nooit waarvoor dat goedgekeurd is. Nee, maar degene die het dus ook ontworpen heeft, die heeft daar ook echt last van gehad. Ja? Dat hij daarna bijna een jaar heeft, geen uh, opdracht gekregen. Oh ja, oh, oké. Okay. <laughs> ja, dat is wel. Wanneer Soeters ah. heette die? Maar die man die dat wilde laten bouwen, had hij iets bedacht getekend zo? Nee, hij had een paar kreten op een A4'tje gezet of zo. Oh ja. Dus, uh, nou ja Waarschijnlijk ja. wel een goede cent aan nou verdiend. Denk ik, nou oké, okay, dan zet ik mijn namen wel onder, onder het gebouw. Ja. Ja, een gebouw in een vlag, ik weet het, is nog heel sterk. Maar nou, het, het lelijk wel, gebouw... Het is wel op, een aparte op, opzet van binnen. Het is een beetje raadselachtig, allemaal spiegels en zo... En trapjes en je weet en af en toe niet waar je uitkomt. Maar het is een echt Nederland gewoon. Ja. Je gaat erheen, je weet niet waar je uitkomt. Je weet gewoon niet waar je, waar nee. wat er gebeurt. En zeker wat er nu allemaal gaat gebeuren in Nederland. Nou, je begrijpt het al. Er komen weer wat extra toeristen hier naar Zandvoort om te kijken hoe lelijk het ho is. Hoe lelijk is, is Gewoon naar nou toch eigenlijk? We hebben ja. foto's aan de buitenkant. Dus we willen nu aan de binnenkant eens gaan bekijken. Goed, het is uh, tien uur tot tien in de slap gaan hoe we hier met Toebak leeft. Uh, straks weer de geschiedenis. En natuurlijk de Zandvoortse berichten. Eerst weer even terug in de tijd, dames en heren. Vampire Weekend. A PUNK! Voor je weet niet, zo'n plaat al weer afgelopen. Vampire Weekend van 2007. We zijn al wat jaartjes bezig en het heet uh, A Hier hier ik Leef. Fijne toestel op aanstaande. We kijken even de wereld in. Wat er als zich allemaal afspeelt... en op de telegraaf vandaag een stukje te lezen over... ja, plan budget bias willen ze gaan re uh, realiseren... Dat is een budget bias. Dus als je denkt, voor een happenkast kan je daar een gevangenis in. Nou, je moet er niet voor betalen. Natuurlijk, dat valt wel mee. Maar uh, zijn er zijn nog zoveel uh, gevangenen. Althans mensen die een gevangenisstraf moeten uitzitten. En dat zijn dan niet hele zware criminelen. Die heel erg zwaar bewaakt moeten worden. Dus die kunnen gewoon wel zeggen, maar in een soort kamertje. Met één subpootje dan bij dat hele complex, die een beetje je heen en weer loopt. En de rest zit gewoon in een kamertje. En dan hoef je ze niet zoveel personeel in te zetten. Want er lopen nu momenteel nog bijna 3500 veroordeelden rond. En uh, ja, die moeten dan nog steeds. Die staan op een wachtlijst om uiteindelijk in de gevangenis plaats te nemen. En als ze nu, zeg maar, gewoon, gewoon ergens een bouwketen neerzetten. En daar iemand gewoon voor een raampje neerzetten. Dan kunnen ze ook die straf uitzitten. En dan kunnen de serieuze mensen echt in een hele zwaar beveiligde gevangenis gaan plaatsnemen. En in de krant ook te zien dat ze vanaf 2013 van 1,2 miljoen gevangenissen... zeg ik dat echt zo? Ja, 1,2 miljoen gevangenissen. Teruggegaan zijn naar 800.000 gevangenissen. Is, dat, is dat, dat over de hele wereld? Of is dat, uh, nee, sorry... Echt, uh, ja, wel, gevangenen. Wel, of, gevangenen. Uh, ja, Gevangenen. Gevangenen. Ja, gevangenen. Uiteindelijk oh. hebben ze... weet ik veel hoeveel gevangenisplaatsen uh, hebben ze gesloten. Het laatste nog in 2018. Toen heeft minister Dekker heeft vier gevangenissen gesloten. 750 arbeidsplaatsen verdwenen toen. Dus uiteindelijk zullen het wel uh, uh, gevangenen zijn. En er uh, zijn steeds minder uh, plaats voor. Dus ja, ik zit te kijken naar het schema. Het is echt dramatisch gewoon naar beneden gelopen. En twee, Fred Teves is er ooit mee begonnen. Die heeft toen in 2013... Eh, 19, ja precies, het gaat meer om gevangenen... dan over gevangenissen die dicht zijn gegaan. Die sluit toen 19 gevangenissen... waar toen 2000 personeelsleden ook bij weg moesten gaan. Dus, dus het is wel vrij toegegaan. Uh, Terwijl we nu dus met 3500 mensen nog uh, op de wachtlijst staan... die nog iets uit moeten zitten. Kom, dus budgetgevangenissen. Oh, okay. ja. Ja, ja, misschien moeten ze toch uh, gaan thuiswerken daar. Kun ze nog wat te opbrengen? Huisarrest. Ja. Dat zou ook nog kunnen. Ja, waarom niet? Ja. Enkelbandje om en had ik idee. Ja. Klijkt wel een goed plan. Um, een 79-jarige vrouw... die wilde haar kleindochter verrassen... met kaartjes voor Oasis. Nou ja. Dat is helemaal fout gegaan. Want mogelijk had ze 2700 pond betaald. Dus ruim 1.300 euro. Oh. Nou, ze was gepensioneerd al. En ze zei, ze was helemaal kapot... want toen ze merkte dat ze gewoon een vermogen... had betaald voor de tickets. Ja. Yeah. En uh, ze heette Elizabeth Buxton uit Newton Regis... En, uh, maar uh, je hebt daar een uh, online marktplaatsje Gigsburg. Het bedrijf is geen officiële doorverkoopsite, maar uh, ja, ze zeiden: ja, we hebben het al goed aangegeven, maar ja, ze hebben het toch maar terugbetaald, aan die mevrouw. Want ze vonden het zielig. Oh, oh, nou toch wel aardig. Oh, ze hadden had het gekocht via ticketservice, toch? Gigsburg. <laughs> dat het is wel uh, duidelijk. Klinkt bij dezelfde, maar net niet anders. Ja. Ja. Nou 1100 ja. pond per stuk. Plus transactiekosten. Ja, ja, ja, administratiekosten komen er dan nog bij. Ja, Voorrijdkosten, dus ja. milieutoeslag, noem het altijd maar ja, ja. op. Geld, en hè? die broertjes Oasis krijgen uiteindelijk nog 20 pond dan. He? Ja, Zou je denken, ja. we zo weinig. Nou, je Zoveel maar. mensen die er geld naar nou verdienen. Nou, ik weet het niet. Ja. Maar ja. ja, die kaartjes kan je niet meer voor een normale prijs op de kopticket. Dat kan je echt wel vergeten. Dat gaat niet meer lukken, want die gasten zijn zo populair. Dus dat is uh, bizar. Verder vandaag nog in de krant Frits van Eerts. Die gevallen topman van Jumbo. Die had namelijk 448.000 euro verstopt in en rondom zo'n woning. Oh. En het is nog steeds de vraag waarvoor hij dat had. En uh, er is nog geen antwoord op gegeven waarvoor hij dat gedaan. Hij is zelf waarschijnlijk gebruikt door criminelen als een soort uh, pinautomaat. Met nog ah. wat op radio 1 gezegd. Ja, dat schijnt te kunnen hè? Ja. En dan zeg maar, hij kreeg dan ook weer geld van hun. Maar ze moesten toch weer groter bedragen dan van hem en van de Jumbo. Dat is nou, het oh. is dus de slachtoffer geworden. Het was niet de grote krim, maar een slachtoffer. Nou, dat zou zomaar kunnen. Hij heeft een nieuwe album uit. Jack White, had geen naam voor de plaat. Dus ze dacht, uh, no name. Ja, yeah. dit is, that's what I'm feeling. When it's cold outside. Just Ja, bekend geluid. Had je het al herkend wie het beentje was? Ja, dat is niet zomaar een beentje. Sinds 2000... Nee, sinds 2000, 1981 bestaan ze Shout. Shout let it all out. Teers maar weer, ze hebben een nieuw album uit. En uh, ze zijn nog steeds muziek aan het maken, hoor. Het is niet dat ze in één keer terug zijn geweest. Er uh, is ook alweer een album uit. Zit het uh, Songs for a Nervous... Oh, ja klopt, oh. we zitten natuurlijk momenteel een beetje in de stress en uh, zij en komen ze nog spelen? Nou, ze zijn even druk bezig in Las Vegas. 30 oktober gaan ze daar spelen en ja, jongen lach al een beetje. Wat gaat het allemaal wel niet opleveren? Want als je in Las Vegas optreedt, dan hey, weet je wel een serieuze bent. Ja, ik heb gekeken naar tickets, die zijn rond de 600 dollar. In Las Vegas? In Las Vegas. Wow. In de blue. Wat is het ook weer? Fountain Blue of is het Tableau? Nou goed, In Las ah, Vegas in ieder geval. Dus dat zal wel, ik, ik, ik zie ze bij zijn hele grote fortuin wel optreden. Dat zie ik wel voor me. Ja, wel gaaf. Maar goed, uh, Ja, het is leuk om dat weer te zien natuurlijk. Die oude rockers in het vak, maar op dezelfde neer te tellen. Nou ja, misschien moet je dan 100 dollar meenemen. Ga je eerst, zeg maar, ga gokken je dat gokken. En hopen dat je genoeg hebt om elkaar te komen. Zoiets. Oh, die je, zou wel mooi zijn. Dat zou wel een aardig idee zijn. Nou, ik heb er ooit gokt. Ik ben ook bij die. Uh, bij, bij die soldaat, noem ik dat niet soldaat, die cowboy... Met dat, uh, met dat duimpje naar binnen geweest. Dat was een striptent. Ah. Uh, was nou, ja, je weet je vrouw toen of niet? Nee, nee, het waren mijn twee, uh, drie vrienden. Ah. Kennissen, sorry, ik heb geen vrienden meer. Ik heb alle vrienden eruit gedaan. Ik heb kennissen. Als dus je een vrouw hebt, heb je ze allemaal eruit de gedaan. Ja, klopt. Heb je ze niet meer nodig, joh. Maar goed, dus, uiteindelijk zijn we naar binnen geweest... en dan werd ik al, uh, bestel je vier bier en dan krijg je acht, Want het is namelijk twee, twee voor de prijs van één... maar je betaalt zeg maar gewoon, nou ja... Bestel. En ze geeft ze gelijk omdat ze dan doodvallen. En dan kan je gewoon weer een, een nieuw biertje pakken. Ja, ik en het ben, weer is, zo dat, dat was een beetje zoemelen met, uh, met de woorden daar. Ah. Ik uh, probeer ze me nog ergens een of de uh, kamertjes te krijgen. Ging ze persoonlijk voor mijn strippetje zegt. Nee, nee, dat hoeft niet. Dat hoeft niet. <lacht> en ik zei mijn geld voor de vakantie helemaal zo snel op. Ja, dat dus het is wel een beetje jammer. Leuk gebleven is. Goed, daarvoor de plaats van Jack White uh, had geen inspiratie voor een naam voor een cd. Dus no name. En het is uh, what. That, that's what I feeling. Hoe voel je? Heel belangrijk. Ja. Maar vertel het niet aan iedereen. Niet iedereen zit te wachten op uh, eindeloze verhalen van hoe je je voelt. Nee, hè? Nee, ik ken dat. Nee, daar hou ik ook niet van. Eén nee. uh, keer van. Uh, kan je even het weerbericht geven, zo zeg Hoe voel je, je? Zonnig en blij. Ik ben opgestaan. La la la en klaar. Ja. Ja. ja het is zo. Voel je, je stram? Jammer. Gewoon bewegen, daar gaat het over. Ja, je kan ja. soms aan zo'n vergadering, s ochtends, een klein vergadering wordt dan soms echt wel drie kwartier, dat je denkt van, oh, we weten allemaal weer hoe we het veld Ja, de kat is weer niet thuis gekomen van ja. nacht. Die heeft weer een feest gehad en ik niks. Er was weer ook weer een collega, die had gezegd van, nou, ik, ga toch, ja, ik, ben, ik ga ermee stoppen, ik ga toch echt iets doen wat ik leuk vind. En ik keek er zo aan van, wat bedoel je? Nou, nee, joh, het is toch echt wel, dit is toch echt wel werk. En ik, ik, ik snap ja, ja. echt totaal niet wat ze dus bedoelde Ik denk, ga eind, wat doe je nu dan? Ja, nee dit is toch wel werk. Oké. Okay. Nou ja, op de 54 gaan ze toch nog een baantje zoeken die ze echt leuk vinden. denk ik, hé? Ja, maar Heb waar je de kan je dat op raden gedaan dan? dan? Ga je achter een kassa zitten of zo? Met je veel contact met, met gewone mensen. Nou, ze dacht dat ze wel als fotograaf aan het werken kon. Ik zeg, oh, even. Oh, iedereen oh, heeft een, een camera. Ja. Iedereen heeft een camera in zijn broekzak zitten. Dus ik, succes. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Ja, koos. Maar hou op de ogen. Ja, goed, het is dus een lief mensen. hoor. Maar misschien heeft ze toch een beetje een rooskleurig beeld van de, de, de wereld. Ja. Na zoveel jaren werkt ze. Maar in de moet zorg. je moet je droom ja? Dat is zeker naar. waar. Nee, daar hebt ze helemaal gelijk in. Daar moet je gewoon gaan proberen. Ja. Als ben je straks uh, 65. Nou ja. ja, weet eigenlijk niet. Ik had het toch anders kunnen doen. Jazeker, ja. vertel. Ja, Er zijn twee Amerikanen die hebben wel een droom nagejaagd... want ze zijn astronaut geworden. Oh ja! Maar die gingen, voor acht dagen gingen ze de ruimte in. Ja. En uh, toen is er iets fout gegaan. Huh? Want uh, de ruimtecapsule, die, uh, er waren technische problemen met de ruimtecapsule... en die zouden ze terugbrengen naar de aarde. Maar ondertussen vonden ze het wel moeilijk... toen de ruimtecapsule zonder hun vertrok... En ze zitten daar gewoon nu al heel lang, maanden. En uh, achteraf zeggen ze wel van, nou ja, oké, okay, het is wel een goede beslissing. Maar we hadden nog wel kunnen, terug kunnen vliegen met de Starliner. Maar ja, uh, de Starliner is terug op de aarde. En ze gaan kijken of, of ze hem weer die kant op kunnen doen. Maar ik denk, ze waren voor een missie van acht dagen in juni. Ja. En dan denk ik van, hoe doen ze dat met eten en zo? Want uh, hè, dan heb je misschien uh, voor veertien dagen eten bij of... Daar uh, hebben ze echt heel veel zakjes met van dat uh, voer. Ik snap het gewoon. Dat het er zo lekker aantrekkelijk uitziet. Inmiddels als... is wel duidelijk dat de twee in februari ja. kunnen meereizen in de ruiterkopfhule van uh, SpaceX. Waar uh, de ISS-missie zal nu dus door twee astronauten worden uitgevoerd in plaats van vier. Zoals de oorspronkelijk het plan was. En daardoor kunnen Wilmer en Williams, dat klinkt klink als de Muppets, ja. Wilmer en Williams in februari met hun uh, collega's terugkeren, maar ze hebben wel inmiddels uh, de mogelijkheid om wel te gaan stemmen. Oké, okay, oh, oh ja, dat zijn wel belangrijke dingen allemaal weer. Ja, dat is heel mooi. Ja, straks wordt, wordt er ook bezuinigd zeg maar op uh, ruimtemissies. En dit is het daar vast. Ja, dat is nu weer. Al mijn ja. Nee, jullie we zijn wegbezuinigd, dus zoek maar uit hoe je terugkomt. Misschien kan je die uh, uh, Elon Musk, is, geloof ik, hè, van de ja. ruimte X, kan je misschien een, een, een mailtje sturen. Kan dat vanuit de ruimte vast wel, natuurlijk. Nou, goed, afgelopen week zijn natuurlijk ook de miljonairs... Miljon... sorry. Ja, sorry dat ik je uitmaakt voor miljonair. Je bent miljardair, ik snap het. Jared Iceman en Sarah Gillis zijn zeg maar de ruimte ingeschoten... om daar wat het 10 minuten in de ruimte rond te hangen. En dat is niet zonder enig gevaar, vertelden heel veel ruimte-experts. Want we hadden natuurlijk de Apollo 1, dat ging toen ook helemaal fout, een fragment. Ja, dat was vrij heftig. Ik krijg altijd toch een be beetje koud van als ik het hoor. Dit was de Apollo 1 en die waren nog niet eens gelanceerd... Of er was een vonk en er was puur zuurstof in de cabine. Dat doen ze wel vaker. En dat ontbrandde en toen brandden ze allemaal op, zeg maar, in die cockpit. Daar, oh dat was vrij heftig. En daar verwezen ze nou dat deze twee miljardairs toch wel een klein risico liepen. Later gingen ze dat weer bagatelliseren door te zeggen... nou, het valt ook wel weer mee met het puur zuurstof in de co cockpit. Dat hebben we nu weer veranderd. Maar toch is er een klein risico... Bla, bla, bla. Maar goed, ze hebben hier al tien minuten daar genoten in de ruimte. En dan vraag ik me altijd wel, wat kost dat? Ja, en ja, weet je het? Nee, ik kon het nergens wat vinden oh. wat het nou precies kost. Maar goed, het, ze denken nu dat het een beetje een Wild West Space Cowboys uh, idee krijgt. en Dat er al dat dus, een bar over gegooid is en dat ze daar tien minuten hebben ze een biertje gedronken in de ruimte. Ja, maar goed, ja. sommige van die kapitalisten gaan straks allemaal de ruimte in. Uh, en uh, er ligt al zoveel puin of er zweeft al zoveel puin daar. In de ruimte, dat moet eerst er worden opgeruimd. Er nou, ja. staan nog wel wat theorieetjes over. Nou goed, Elon Musk is de fanatiek mee bezig. Goed, oh. straks de ze berichten, dames en heren. Wat speelt er hier? Een Zandvoort. Je hoort That hier. hier. Your expectations were mad you decided I was worthless. Mark me with your words, and squashed me like a box till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 Like she knows me. Cut my tear ducts and never feel lonely. Just believe me, I'm a fool, me human being. Mijn exoskeleton Nog geen jaar geleden kwam het album uit het debuutalbum van deze pom Nederlands beentje en ander niet Mijn exoskeleton Oftewel ja, zo'n uh, zo apparaat Wat je dan aantrekt waar je in zit En dat je denkt van is het, dan, um, is het een robot Is het een mens? Nee, er is echt een mens Daaronder En daar gaan we met z'n allen naartoe natuurlijk Dat we alles in ons lichaam gaan versterken En dat we de hele wereld aan kunnen nou, goed, We keken nog even naar uh, de twee mannen Die naar de ruimte zijn geweest De ene had nog wel een hele mooie One liner? Mooie quote. Ja, we hadden natuurlijk. Was het Niels Armstrong? Die zei: A small step for man. What a huge step for mankind. Ja? Maar deze heeft dus gezegd: Ik weet dat thuis veel werk moeten doen. Maar vanaf hier ziet de aarde eruit als een volmaakte wereld. Nou, die moet je uit het Engels hè? A Perfect world. Perfect world. Ja. ja. Nou, dat zet me niet aan om nog werk te werken aan de. Want denk ik, oh, is het volmaakt? Ja. ja. Dat is de buitenkant, hè? Daar, ja. daar gaan, we, gaan we over, hè? Ja, het is net zoals met de mierenhoop als je zo van afstand kijkt. Oh, die is lekker bezig, zo. Ja, oh. maar zij is allemaal aan het slepen, joh. Wordt goed georganiseerd. Wordt goed georganiseerd. Nou, ik trek mijn handen eraf. Ja, dus <laughs> ja. ik geloof ook niet dat buitenaardse wezen die hier naartoe komen... die kijken ook zo met een telescoop. Die ik, nou, die zijn lekker aan het knutselen. Een blauw bolletje. Daar. Laat wat ze is maar. Uh, Zo'n klein bolletje, mooi. Daar gaan we niet heen. Nee, dat hoeft niet. Er is ook niks te halen. Het is tijd voor de Zandvoortse berichten We kijken ah. even wat hij hier altijd speelt En uh, ja, Ruben is in de finale Stond vandaag uh, of afgelopen week Op de Zandvoortse krant Hij was, uh, is in de finale van het Junior Song Festival. 21 september is dan de finale En hij is 14 jaar Hij heeft grote ambities om een musicalster te worden En hij zong al eerder dat hij kon lopen het nummer van Abba volgens mij. Maar goed, ah. uiteindelijk is hij opgegroeid op de campus van de Santevoerder. Hij woonde in Amsterdam, maar was hij heel vaak. En uh, nou goed, Uiteindelijk ze hier, ze, zijn ze hier gaan wonen. En nu heeft hij ook zijn vrienden. En via Instagram is hij echt ontzettend populair. Oftewel populair. En uh, uh, ja, goed, uiteindelijk is hij nu heel populair. Hij heeft heel veel fans. Hij heeft het nummer gezongen Colors of My Heart. Via YouTube kan je, dan, uh, kan je het zien. En hij heeft ook een boodschappen. En in, bo in, in de boodschap zegt hij: kijk verder dan je neus lang is. Kijk niet alleen naar de buitenkant, maar kijk naar de diepzinnigheid. Nou, hartstikke mooi. Nou, Hij hoopt de conservatorium van New York te gaan bezoeken... en een hele grote carrière op te gaan starten. Nou, succes. 21 september dus bij de Afrotros. Ik zie dat de pluspunt weer begonnen is met uh, de nieuwe cursussen... voor de komende winter. Het is uh, de, de, een aantal pagina's in de een, een middenkatern. Dus uh, ik zou zeggen, ga eens lekker kijken... want uh, je kan echt wel alles doen, van kunstgeschiedenis, yoga met meditatie... Open atelier en nou ja, van alles. Ik denk, ik ga ook even op mijn gemakje kijken... wat ik misschien zou willen. Oké. Okay, dus dat lijkt me erg leuk. ja, Najaarsmarkt was afgelopen zondag. En het was de laatste zomerse dag. En uh, het was een rondje de markt. En er uh, waren niet zoveel kraamvullen met je tegen. Ze hadden meer verwacht eigenlijk. En halverwege de Halterstraat was je ook gewoon leeg. What the fuck? Ja. Yeah. En uh, de meeste uh, lokale winkeliers deden wel mee. En uh, het was ook zeer gevailleerd. Hoewel de Sira en de Tas natuurlijk weer de overhand hadden... En, uh, ook zomerse kleding was nog wat te vinden. En, uh, vroeg in de middag was het druk. Daarna werd het wat uh, rustiger. Dan ging iedereen zitten bij de foodtrucks. En was er was ook nog een draaimol en een levend stripfiguur. Een Le levend stripfiguur? Ja, die was ah. levend zich aan het verstrippen. Nou, ik weet het niet. En uh, naar uh, vaak is de najaarmarkt uh, zeg maar van het plein af. Maar nu was het heel zonnig. En, uh, ze hebben voor volgend jaar weer dit weer besteld. Ah. Dus, Oké. Okay. Ja. Deze komende week, vanaf van 16 tot en met 29 september, komt hier naast onze eigen uh, studio, komt de sproetenbus te staan. Oh. En, uh, het is een groot succes gebleken, gezien het aantal huidkankergevallen die vorig jaar gediagnosticeerd zijn. Ik weet niet of je dan blij moet zijn van, oh wat een succes, want we hebben heel veel huidkankergevallen. Anders waren ze misschien niet gezien, hè? want nee. is dat een klein stukje in je huid? Ondertussen is zo'n kankertje echt zo'n rotzak die je dan stiekem zo'n vingertje uitsteekt. En dan naar je zachte organen kan gaan. Ja. Dus het is echt heel belangrijk om gewoon even daarheen te gaan. En de spoeterbus ontvangt u graag met die zorgvraag. Je kan zelf aangeven over welke moedervlek of plek je ongerust bent. Je hebt op www.spoeterbus.nl. Daar kan je dus even kijken hoe en wat. En de kans op genezing is wel groter dan 95%. Als je dus oh. een oh. melanoompje hebt. Kijk. Uh, Dat is het maar, vast niet te erg, hoef ik er ook niet naar te kijken. Nou ja, het is, het is wel belangrijk. Want ik heb wel diverse gevallen gehoord van mensen die hadden dan inderdaad huidkanker en het was behandeld en ja? het was weg. Maar dan is het op de huid weg, maar dan stiekem zit het daar binnen, dan zit oh, er binnen als oh, een okay. tentakeltje. Dus uh, ga, ga, ga erheen als je twijfelt. Ja, zeker. Ja, ik word ook altijd gezegd als ik dan weer met andere vrouwen op het strand lig... dan zit ook wel iets op mijn rug. Ik heb dat nooit gezien want toen zit op mijn rug. En die zeggen, je moet er even naar laten kijken. Ja, daar heb ik al naar laten kijken. Elke keer weer hetzelfde verhaal. Maar goed, je mag het best echt zeg maar vertellen. of ik niet erg. Ja. Ongeluk op het rechte stuk van het circuit. Ja, in Formule 1 was ze natuurlijk afgelopen. En nu zijn er weer allerlei andere activiteiten. En nu hadden ze dus een motor, uh, motorendag... ...van de Rensportschool. En uh, details ontbreken een beetje wat er nou precies gebeurt. Dus er waren meerdere ambulances bij uh, betrokken. En ook zelfs een helikopter. Een traumahelikopter. En uh, er is dus één man dus heelal, uh, met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Verder, deze week daar verder niks meer over gelezen. Dus nee. ik hoop dat het met die man uh, goed afloopt. Mm. Zeker. Vertel. Ja, er zijn uh, twee leden worden gezocht... ...voor de adviesraad voor het sociaal domein. Dus wil je meedenken met de burgemeester en wethouders... ...op het hele brede sociale werkveld... Er worden twee leden gezocht. En uh, je moet dus wel in Zandvoort wonen. Je mag geen vertegenwoordigende functie hebben binnen een politieke partij in Zandvoort. Geen oh. wethouder of ambtenaar. Oh. Ja. Kijk, er zijn al die mensen die in grote getalen uh, <laughs> ja, gaan, gaan schrijven. Ja. Ja. Maar ja, de adviesraad raad bestaat nu uit negen leden. En een onafhankelijke voorzitter. En het is de bedoeling dat er dus een, een afspiegeling van de Zandvoortse samenleving gaat worden. Heb je er zin in... Kijk anders even op de pagina Adviesraad Sociaal Domein. Zandvoort.nl Adviesraad Sociaal Domein. En daar kan je meer informatie vinden. Maar als je gewoon wil, doe dan een mail naar Adviesraad Tot 26 september kun je, je mee. zien zin on, at your service. Precies. Zo, straks meer Zandvoortse berichten en natuurlijk ook de geschiedenis. Tweede het, het radioprogramma. Het is vandaag 14 september. Oh, wat leuke dingetjes, joh. Oh, leuke wetenswaardiging. Even jaardag. Interessante mensen allemaal weer vol. Maar eerst komen we even tot rust met elfen. En ons beentje. The night. Dit, hè? Ja, Elephant is een band uit Rotterdam vandaan. We staan nog maar vier jaartjes eigenlijk. Morgen, nee, morgen volgend jaar bestaan ze vier jaar. En uh, ik weet niet of ze dan speciaal gaan vieren of zo. Het is niet in de morning heette deze plaat. En mocht je ze nou zien, willen zien, dan kan dat. Dan moet je naar uh, kijk, ze spelen vanavond, namelijk in Bergen op Zoom. daar is een uh, ja, popmonument. Berg op Zoon, dat is uh, zaterdag en zondag. Tickets zijn 37 euro. Nou, wel flink aan de prijs als je voor één band komt. Maar er spelen meerdere ben je personal trainer. Ook niet verkeerd trouwens, die hebben ook wel vaak gedraaid. En ook nog uh, Longbeard, long een ja. cloud servers. Nou, dat zijn allemaal bandjes die ik nog niet helemaal kent. Maar goed, waarschijnlijk uh, nou, moet ik me daar even in verdiepen. Maar goed, leuk om dat te horen. Deze band dus... Um, uh, is, dat, is dat eigenlijk Captain Bluebird, uh, Bluebeard? Uh, ja, die had je ook Bird, Ja. ja. <laughs> ja. Maar, uh, de, de jeugd die gaat steeds verder uh, raakt in het verval. Hè? Want er waren uh, hulpverleners in, in Antwerpen waren bezig om een patiënt in een gebouw te reanimeren, medische zorg te verlenen. En toen uh, stond die ambulance daar en toen zijn er een paar jongeren die zijn echt uh, schaterlachend zijn ze met die ambulance vandoor gegaan. Oh. En de jeugdrechters waren geschokt en ze waarschuwden dat ze flinke straffen kunnen krijgen. Want, uh, want het gaat echt steeds verder. De, de jongeren die, die hebben gewoon geen maat meer. normvervaging. En de jeugdrechters waarschuwen ook dan dat uh, het wordt erger als de scrupules verdwijnen. Er is een tendens van meer agressie door jongeren richting hulpverleners, brandweer, apothekers, artsenverpleging. Yeah. Vroeger zouden ze met rust gelaten worden. Die tijd is helaas voorbij. hoe het met de patiënt is is niet bekend. Ik hoop dat hij uh, het leven nog heeft. Ja. Maar het is wel uh, van de het gek. Het is wel apart. Je zou nou toch even willen weten. Wat speelt er nou in die jongeren hun hoofd af om zoiets te doen, hè? Ik bedoel, ik heb volgens mij wel fragmenten daarvan gezien. Dat ze dan heel jolig in, de, in die uh, ambulance zitten. Want het is allemaal gefilmd namelijk in de binnenkant. Oh, oh. En uh, dan denk ik echt. Ja, zit er nou echt zoveel kwaad in dan? Of is het echt baldadigheid? Of gewoon niet denken? Dus dat je denkt van. Oh, dat is wel leuk. We kunnen gaan doen. Ja, leuk, leuk. En dan stel je van die na die naïeveling niet denkt... oh, nou, daar kan helemaal niemand uh, last van hebben, nee. Nou, blijkbaar wel. Maar... Ja, ja jezus. Het is net zoals dat je er misschien uh, op een gegeven moment... ...een keer met zo'n uh, lijkwagen vandoor gaat waar iemand in zit. Of dat je eigenlijk ook wel eens moet lachen... ...als je dan hoort dat ze met een lijk op de verkeerde kerkhof staan of zo... Of de... Of dat uh, ja, we even dat... verliezen onderweg. Maar dan is het geen, niet levensgevaarlijk meer. Nee, niet levensgevaarlijk. Alleen wel echt, nou ja goed. Nou, terug voor niet. de nabestaan. Ja, terug naar het nabestaan. Nou, als we toch zoiets hebben. Vier militairen zijn de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden. Nadat de auto waarin ze zaten meerdere malen over de kop was geslagen. Zo. Uh, ze, op de hoge weg in Amstelveen, Amst, Amersfoort. Sorry. De gemeente is... Uh, ja, waarschijnlijk is het ontstaan door snelheid. Maar ook omdat ze gedronken hadden. Ze werkten bij de Marcheussee. Je mogen toch niet drie? Dat weet ik niet, maar het is niet helemaal goed gegaan. En uh, alle vier ontkennen ze dat ze hebben gereden, of ze hebben gezegd: Nou, nee, ik heb gereden, nee, ik heb gereden. Om elkaar een beetje. Dat is echt dat, dat verbroederen, hè? dat voor elkaar opkomen. Dat vind ik wel zo mooi hoor. Dat je hoort van ja, nee. We zeggen met z'n allen dat we gereden hebben. Ja. Want als die is er eentje verantwoordelijk, dat kunnen we niet maken. We strijden met, met ons allen. Kijk, dat vind ik wel mooi. Wat ze dan, wat ze dan leren, hè? Dat vinden ze toch mooi dat ze dat geleerd hebben? Dat ze, met ze vieren het dragen, het leed. Het leed. Alleen, ze krijgen natuurlijk wel roekeloos gedrag en uh, het verkeer in gevaar gebracht. En dat weet ik vooral, want dan krijgen ze wel aan een broek. Dus of ze ooit toch aan de bak komen. Als militair? als bij de markt. Ik marituse. denk het niet. Ik denk het niet, nee. nee maar het is ook als, uh, als ambtenaar en ook als militair. Je moet je een eten of een belofte afleggen. Ja. En dan is dat ook zo dat jij. Uh, de dus zorg dat jij niet uh, in het, uh, op een slechte manier in het nieuws komt of zo. Als jij denkt dat iets te koppen. dat het niet staat als iets op de koppen van de krant staat. dan moet je niet doen, weet je wel. Ja. Maar ook. Uh, als ambtenaar, als ik bijvoorbeeld die zwaar beschonken allerlei rare dingen ga doen. als ik er met die ambulance vandoor ga, dan word ik ontslagen. Ja, ik hoorde er ook wel eens verhalen van Inside van, uh, van een soldaat, van mijn nevensoldaat. En ja, ik moet wel zeggen, er zijn wel heel veel dooie momenten dat jij gestierlijk verveelt, toch? Het is wel het, ja, hij heeft nu wel zoiets. het is, wordt wel mooi. We krijgen zoveel geld, we kunnen zoveel technieken t, t, aanschaffen, weet je wel. Ik kan met een drone kan ik allerlei dingen doen en het nou ja, is wel heel leuk, maar ja, er zijn ook wel heel veel dooi momenten dat je toch ook wel een beetje verveelt. Ja, en dan en, ga ik klaverjassen. Ik weet ja, nieuwe niet meer klaverjassen. Laat het buurtje maar staan. Dat is een goed ja. idee. Ga leren klok kijken. So, goed. Fred Ferdinand heeft een nieuw album uit Het Human Fear. Oh, we spelen wel overal op in hè, wat er in de wereld speelt. Ja. <laughs> dit is uh, dit, uh, Audition. Uh, here we go with riff one. Did you ever get the feeling that there's something come undone and really in the seaming, the stitching gun?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 Is al teerst voor Jack White straks nog na de surf. En dit is Friends Ferdinand. The Human Fear is het nieuwe album. En Audacious. Wat betekent dit in Godstum? Feeling Audacious. Nou, gaan we voor even opzoeken. Ja, gaan we er even opzoeken wat Audacious is. En uh, het is een leuk grappig clipje wat erbij zit. Want dan kijk ik altijd even naar een Klein beetje idee te krijgen hoe die gasten er ook alweer uitzien. Want ja, dat is al zo lang geleden. Goed, dus de afgelopen week ja, was het toch wel een hele bijzondere televisie. Een hond. En een uh, kat. Hoe smaken die eigenlijk? Ja, Trump en Harris ja. in, in debat... En uh, Harris had zich zo goed voorbereid, dat zag je, was leuk om te zien ook, want ze wist dat Trump natuurlijk allerlei gekke dingen zou gaan zeggen. En uh, ze wist ook van tevoren dat de microfoons, als het een praat, bij de ander ging. Dus uh, ja, normaal ging Trump dan over Biden heen zitten wouwen. weet je wel, wat een onzin, is helemaal niet waren, en, lucht, en uh, la la la. En nu konden ze niks zeggen, moesten gewoon afwachten. Nou, Trump dacht zichzelf, nou, ik ga gewoon een heel serieuze gezicht trekken. En Harris die ging gewoon echt heel rare gezichten trekken. Als hij zei bijvoorbeeld dat honden en katten echt waren gegeten door, eh, door asielzoekers. Ja, daar had hij verhalen van op de televisie gehoord. En Harris ging dan echt zo zitten kijken en lachen en zo. Wat vertelt hij nou weer? Wat, wat is bullshit. Uit. Het mooie was <laughs> dat de presentatoren het ook meteen gingen factchecken. Dat hij werd goed. ook echt door die presentatoren werd die ook aangepakt, ja. hè? Ja, nou, ik had het gehoord op de televisie. Oh, je hebt natuurlijk alles op de televisie gehoord. Dat is ook meteen echt. Dus, uh, ja. nou ja, uiteindelijk werd hij best wel met grond gelijk gemaakt. En, en een tekening in de Telegraaf vandaag gelezen ook. Daar zie je dus een man helemaal buiten de ring liggen. En die zegt ja. zo van, oké, okay, ik zei je maar waarschuwen. Uh, de volgende ronde uh, gaan we niet spelen, want die ga je weer vet verliezen. Ja, ja. ja dat is zeker. Maar ja, dus, dit is dus inderdaad... Uh, Audacious betekent dus ge, uh, uh, gedurfd. Gedurfd. Ja. Nou ja, dat is alle twee. Alle... Allebei. Nu alle ja, twee ja, is het ja, zeer ja, ja. gedurfd Nou, ja, Ik vond het wel heel goed dat ze zei... kon u hem aanpakte over zijn gedrag... en over ja. de zaken die allemaal speelden. Ja. En, uh, en ja, ze is natuurlijk officier van justitie geweest. Ja, ja. En ze heeft dus allerlei mensen natuurlijk al voor haar uh, bureau... of hoe het ook zegt, uh, zien verschijnen. Dus ja. Maar dan nog gaat hij verschijnen kan ik dan wel vinden? omdat heel veel mensen allemaal fragmentjes pakken alleen van hem. En ja. uh, gefocust zijn op hem. En als hij dan op zijn eigen account, of waar hij ook op zit op social media, vertelt dat hij heeft gewonnen. Mensen die hem volgen, die geloven dat ook. Ja, en die gaan ja, gewoon blind ja, ja. voor hem. En hij zegt hele rare dingen. En sommige mensen zitten in zo'n zo concorrentje en die zeggen ja, dat is echt waar, hoor. Ja. ja, die gaan er gewoon niet verder. Nee, goed. Wat nou, je aflachten. ook al zegt van ook... Uh, Christians, uh, jullie moeten allemaal op mij stemmen. Want het is de laatste keer dat je moet stemmen. Dus ik denk van, nou, hij is gewoon van plan om de hele verkiezingen af te gaan schaffen. als hij straks <laughs> president is. Net als Poetin. Ja, ja, ja, dat is wel bijzonder. Nou, zijn. Uh, ja, uh, nou ja, goed. Over de hele wereld hebben we overal rechtsextremisten ook wel een beetje. Ik bedoel, uh, je hebt natuurlijk in Duitsland al zoiets. En in Nederland hebben we. Nou, oké. Okay, je gaat niet vergelijken met Duitsland. Sorry, sorry. Maar toch doe ik het een beetje. En er wordt allemaal wat rechtser. Dus ja. En dat zie je. Waar ik weer? Engeland. Nee. Um, Italië. Italië volgens mij is het ook zo. Goed. wat ja. zijn er dan weer dingen die ons. Uh, ja, ook ons... een grappig filmpje heb ik gezien nu. Want er uh, is te zien op een filmpje dat bij uh, de Russische stad Sochi daar uh, zitten kinderen op het strand te spelen... die halen gewoon een enorme zeemijn uit het water. Oh. En dat is echt zo'n uh, filmpje... je ziet echt zo'n hele grote bal... nou ter grootte van, uh, van drie basketballen, zeg maar... zo groot, met allemaal stekels eraan. Yeah, yeah. En, die, uh, en die, die zijn ze gewoon aan, uh, aan land aan het uh, rollen. <laughs> <laughs> maar de woorden, de woorden van de EOD... Nee, uh, in 2021 zei al... Van, uh, ze moeten eerst een explosieve verkenner laten kijken... En die schakelt dan de EOD, de Explosieve Opruimingsdienst, in om te kijken. En ze laten hem naar de hand gecontroleerd ontploffen. Ja, maar het is ja. echt, als je kijkt, ik heb hier het filmpje... Het is echt uh, niet normaal als je het zo ziet. Het word, wordt gewoon slecht. Word, uh... Er is niet zandag, nee. Er is geen bom of zo. nee, nou echt niet. Nee. En ze trekken gewoon aan die ketting het strand op, weet je, dan zit er yes. ketting aan. Maar is dat, is, bedoel, wanneer gaat hij dan wel exploderen? Als, als er echt een schip tegenaan komt, dat echt heel veel druk komt. Ja, ja en misschien is hij toch een beetje door uh, uh, hoe zeg je dat? Is hij vast? Uh, Gaan eroderen of zo met het water of zo, hè? Ja, dat zou je dan nou misschien komen. Ja, maar hebben. ja, als je dan inderdaad met een hamer erop gaat slaan straks. Nou, daar ja. hebben we natuurlijk pas geleden al in het stukje geschiedenis. Dat ze ja. daar in de buurt van uh, Friesland uh, gingen ze daar ook. Natuurlijk, allerlei granaten die daar in de zee waren afgegeven. Is ermee spelen en zo? Ja, uh, om dat dan scherven in te brengen. Want op scherven kon je dan weer geld voor krijgen. Het ging heel ver. Goed, straks in de geschiedenis, misschien meer van zo. Dit was even een nieuwe cd van Nada Surf Excel. Al. Allemaal oude garden die ik van stal haal met nieuw werk: Moon Mirror. Tweede skin of Second Skin. You go to book life. I didn't Please. show you I was wearing a porcelain coat You didn't know me completely I didn't let you know I'd excuse myself for five minutes To rub myself up against a tree And get this second layer off of me I'm tired of living in this second skin I want to live De hebben nu al bij Moon Mirror en daar is ze op te vinden en uh, het is ook een beetje terugkijken op hun uh, carrière, niet dat er oude werk op staat, maar Mem uh, Mijmeren over, over vroeger altijd leuk en je kent ze natuurlijk altijd nog van deze plaat. Populair. Dat was in de jaren 90, 96. 97. 97 een hele grote plaat. Een leuke plaat was dat gewoon met het, de regels. Hoe kan je populair worden bij de meisjes? En dan gaf het al tips. Ja, ja. Had heb je ze op. gebruikt? Ik heb ze gebruikt. Ja. En kijk oh. hoe populair ik geworden ben. Nou, hoe? Echt, jezus. Uh, uh, echt, als ik hier de studio binnenkom, is het echt ongelooflijk. Ik, ja, ik, ik ga de kalisteren, daar is hij weer. Ja. Ah. Afgelopen week helpen uh, we het natuurlijk over uh, ja, wat gaat er allemaal gebeuren in het kabinet. En uiteindelijk uh, uh, waren dit uh, de plannen van het kabinet. Minder verplichtingen voor de boeren, maar geen nieuw plan om het stikstofprobleem aan te pakken. En ze willen het woonprobleem oplossen door er 100.000 woningen per jaar bij te bouwen. Met minder regelgeving willen ze dat dan realiseren. Ja, precies. Ze willen toch sowieso uh, ja, de veestapel krimpen. En uh, waar, waar kwam het nou vandaan? De veestapel toch gaan laten krimpen. Bij wie kwam dat nou vandaan? Bij de BBB? Dat kan toch helemaal niet waar zijn? Bij, bij Carolien van der Plas. Zeker, maar dit is wat iets wat ik altijd heb gezegd. Geen gedwongen klink. Oh, Geen eigening op basis van stikstof. Dan ja, ik kan daar niet mee leven, sorry. Misschien klap ik nu even uit school. Daar, ga, daar kan ik niet mee leven als dat gebeurt. En maar, dan ga ik andere dingen doen die uh, misschien goed zijn voor de even, he, Ik snap er niks. Het komt bij jou uit de partij vandaan, maar je, je kan er niet mee leven. En misschien klap ik dan uit de school van nou, Misschien is het even heel dramatisch, maar dan ga ik gewoon weg. Dan ga ik iets anders doen. Hallo, Caroline. Jij bent niet BBB begonnen, hè? Dan ga je eruit van stappen als het niet haalbaar is. Nou, die broeren denken ook, wat de fuck, waarvoor heb ik op jullie gestemd? Ik sta er helemaal niks van. Nou goed, het gaat er niet zover komen. Ze gaan nog heel hard strijden om natuurlijk voor elkaar te krijgen... dat de veestapel niet hoeft te krimpen. Om uiteindelijk de uitstoot natuurlijk van, uh, ja, uh, van dat, uh, wat ze allemaal uitscheiden... om dat natuurlijk uh, te beperken, want daar zit natuurlijk... Uh, de fout. Nou goed, we gaan even op naar het nieuws van 9 uur. Na 9 uur weer we geschiedenis. We kijken wat er allemaal afspeelt. En natuurlijk hebben we ook nog de verjaardag. Wie is er allemaal jarig en is altijd wel weer een interessant verhaal erover te vertellen. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de Ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9 uur.